Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is een tegenvaller dat er nog niet wordt versoepeld. Dat vinden sommige burgemeesters. Hier hoor je die van Hilversum. We hadden voor twee weken geleden een mooi plan. Hè? Met faseren, opengaan 1 april, 1 mei en juni en juli. En dat vind ik nog steeds toch een perspectief. Daar gaat het om. Ja, maar ja, met de besmettingen kan het. Ja, maar besmettingen zijn één indicator. Hè. Er zijn ook economische feiten. Er zijn er andere feiten waar je ook rekening mee moet houden, vind ik. De burgemeesters zijn nu met elkaar aan het praten over het besluit van het kabinet om niet te versoepelen. Een vakantie in het buitenland kunnen we vergeten tot half mei. En ook de avondklok blijft. Het kabinet denkt dat mensen het moeilijker vinden om zich daaraan te houden als het langer licht blijft. Al ziet de burgemeester van Leiden toch een lichtpuntje. Ja, we gaan er ook vanuit dat... Eh... Het toenemende aantal mensen dat gevaccineerd is ook geleidelijk ergens aan toeleidt. En dat loopt een beetje op met de temperatuur. Daar hou ik me aan vast. Een man en een vrouw zijn veroordeeld voor afpersing. Ze lokten een man van 34 naar een huis. Die dacht dat hij een afspraak met een prostituee had gemaakt. Eenmaal daar werd de man anderhalf uur lang vastgebonden. Hij moest geld overmaken. Vandaag begon ook het megaproces tegen Ridouan Taghi en 16 anderen. Ze worden verdacht van zes moorden en meerdere moordpogingen. Het Openbaar Ministerie ziet ze als een criminele organisatie. Ieder van deze verdachten heeft een eigen rol vervuld en is een onmisbare schakel geweest in een organisatie die het plegen van moorden ten doel had. De zaak gaat waarschijnlijk jaren duren. En als het een beetje meezit met het weer... dan wordt woensdag een groot deel van het nieuw dak op het AZ-stadion getakeld. Het gaat om een enorme boogconstructie die al maanden klaar ligt. Anderhalf jaar geleden stortte het dak van het AZ-stadion deels in. Er kon toen heel lang niet gespeeld worden. En het weer nog. Vanavond en vannacht kan het lokaal mistig worden. Het koelt af naar iets boven nul. Morgen is het droog en er is wat meer zon dan vandaag. Het wordt een graad of elf. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Door werkzaamheden op de afsluitdijk staat een file op de A7... Zurich, richting Hoorn tussen bresland -Dijk en de oever van 5 kilometer. En tot zover de verkeersinformatie. Het is wel moeilijk, want als je bijvoorbeeld ja, met dat zwemmen... ...en je staat daar zo in je eentje... ...en bij al, al mijn klasgenootjes zeggen ze... ...ja, Romy, je kan toch niet betalen, dus dan kan ze ook net zo goed niet meegaan.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 Uh, dan hebben we natuurlijk om half vijf het dier van de week. En uh, de deze uh, hond, want er zit weer een hond in het asiel, Luister naar de naam Spike. Uh, daarna hebben we SOS Live. Moeten we het toch nog even over hebben hoor. Ik heb een aantal uh, klaar liggen. Die je net uh, opzet, hè? Ja, ja je weet, ik weet het nog niet. Dat heeft een beetje met chic uh, te maken, ik hè? Het, ik doe het even met, met, met, uh, met een overleg met jou. Mag, ik heb er drie, drie opties en jij mag er uit uitkiezen.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 uh, team uh, muziek uh, uiteraard. En uh, nu heeft ze een uh, nieuwe single. ja En daar zegt ze eigenlijk helemaal de waarheid in. Nobody's perfect. Davina Michel. Wow. Yeah. I used to think I was fat. I was shy by my tummy and thighs. Why well, there I still hear words in my mind? Shut up, you're beautiful.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 het uh, niet eens Valentijnsdag uh, uh, Albert-Jan. Maar wel het begin van de lente, hè? dus daar uh, hoort het wel een klein beetje bij natuurlijk. Hè? Love Me For A Reason, je hoorde de singer van uh, Boyzone zo dadelijk het dier van de week, maar je dacht uh, van uh, we zijn er al met uh, Boyzone. Ik heb er nog eentje gevonden trouwens. Oh, Ik denk, ja, nou, ja, ja, ja, ja. die kunnen we al uh, mooi afgelopen zo, zo Precies, places. zo vlak voor uh, Spijk, het dier van de week. Want dit is inderdaad ook een mega kill pleasure Rick Astley, Never can I give you up. En ook al uh, mis het, het uh, een beetje op deze zaterdagmiddag, hebben we toch uh, de lente in ons hoofd. Want die is begonnen, hè? die astronomische, of uh, hoe noem je hem, Astronomische Nee, de gastronomische. De, gast, de gastronomische <laughs> lente vooral. Dat, dan, is even, uh, dat is ja. voor de kijkers, want uh, er wordt weer pizza gegeten natuurlijk om die tijd.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 It wasn't self-defense I shot the sheriff But I swear it wasn't self-defense Dat was Eric Clapton en I shot the sheriff. Kon ik meteen nog even het verhaal vertellen dat we vanmiddag gebeld zijn door een man uit Hillegom. Die had een uitnodiging gekregen van de GGD Kennermeland om gevaccineerd te worden. Op de Tolweg 10. Zij dacht ik, nou, ik ga even kijken waar die locatie is. Een man uit Hillegom. Dus die van ja hoe moet ik dan rijden en dergelijke. Dus hij pakt Google Maps erbij, Albert-Jan. Ja.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 you to... her car As a matter of fact I don't resist at all Cause I'm a walking on a cloud, And she's leading the way My friends tell me She's a beast inside she's paradise guess you've heard it all before, yeah A fallen angel That has got you hypnotized And that always me. Golden Earring in Ziggo Dome. Wat een mooie optreden in 2015. En When Lady Smiles. Een goede keuze van collega Albert-Jan. Helemaal nu rondom het verhaal van George Koymans, Waar we van de week ook bij stilgestaan hebben op de radio. Door te draaien het nummer Radar Love. Om kwart over vier smiddags.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 Hoe kan ik dat monster verdrijven? Hoe breng ik hem het vlucht aan zijn eind? En wie het wint, krijgt een lijkje present. Weet je wat ik zie als ik gedronken heb? Allemaal beestjes.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 Ik kreeg vandaag een foto opgestuurd van uh, collega Cor Draaier. Die had een mega spin in zijn huis. Echt waar, ik zal hem zo laten zien. Uh, nee, nee, nee, ik hoef geen spin. Over uh, allemaal beestjes uh, gesproken. Daar word je niet vrolijk van. Ik ben trouwens benieuwd hoe het met die spin afgelopen is. Uh, moeten we het toch even navragen bij Koor. Hier is wind, Miss Montreal. Zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. kon je praten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 Niet alles beklappen. Beklap, nee, de landelijke televisie had het er ook opgepakt. Dus uh, nee, ben... inderdaad, het verhaal van Fred Krokets. En achter Fred Krokets zit uh, iemand die dat nog niet zo lang doet trouwens. Hè? Nee, klopt. Het dus, uh... een, ja, het was een horeca-ondernemer. En uh, die is ook creatief uh, geworden. En die heeft gezegd, nou dan ga ik dit, uh, dit doen. Nou, dat was dan allemaal keurig met de gemeente besproken. En, en dan is ze dus zo. Nou klaar, hij staat er met zijn kraam.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 Nee. Nou ja, in ieder geval ook een uh, treurig verhaal van die bakkerin. Laten we hopen dat hij uh, wel weer een uh, vergunning gaat krijgen. En morgen dus wel goed nieuws over Fred Kroketten. Ja, in ieder geval weer, weer, weer een positieve impuls. En hopen dat hij dan alsnog zou mogen blijven. Nou, Wijk bij duursteden zijn ook weer bezig met het uh, strandhuis opbouwen. Wijk aan Zee zelf. Wijk, ja, wijk, wijk, wijk aan Zee, dat bedoel ik ook. Die zijn alweer bezig met, uh, met de opbouw, daar hebben we, uh, we hebben een bericht over. En wellicht ook nog een kort interview over parkeren in Zandvoort Noord. Dat allemaal met uw enige echte lokale zender in de regio. Zo is het. Nou, uh, Fred, hij uh, is er niet, dus zometeen, uh, of uh, niet live in ieder geval... zometeen uh, lekkerder muziek uh, na vijf uur bij uh, CFM... En